11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Zometeen de gids.fm met daarin de ongelofelijke dooddoeners van voetbalspelers... en klonen voor een nieuw leven van uitgestorven dieren. Het nos met Dorald Megens. De Nederlandse terreurverdachte Sabir K. mag niet worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Eerst moet de VS bereid zijn om K. medisch te laten behandelen... voor zijn posttraumatische stressstoornis. In februari bepaalde een rechter in een kort geding dat K. wel mag worden uitgeleverd. Nu steekt de voorzieningenrechter in Den Haag daar een stokje voor. Sabir K. wordt verdacht van het beramen van een aanslag op een Amerikaanse legerbasis in Afghanistan. Een islamitische liefdadigheidsorganisatie in Tilburg spreekt tegen dat ze banden heeft met twee radicale strijdgroepen in Syrië. Dagblad Trouw schreef vanochtend over die connectie. Maar volgens de Tilburgse stichting klopt daar niets van. Trouw heeft een koppeling gemaakt tussen ons. En een strijdende groepering in Syrië, uh, waar ik helemaal niets over weet. Vandaag is de eerste keer dat ik over de, deze strijdende groep iets te horen krijg. Op de site van de Stichting was een radicaal islamitische leider via een livestream te horen. Volgens trouw kreeg die leider daarbij de kans om steun te vragen in de strijd tegen de Syrische leider Assad. Maar de stichting zegt dat de toespraak juist was bedoeld om jongeren duidelijk te maken dat ze niet vanuit Nederland naar Syrië moeten gaan. Minister Opstelten heeft vanochtend opnieuw overleg gehad over de politieacademie. Dat beaamde hij voor de ministerraad. Verder wilde hij er weinig over kwijt. Daar heb ik wel over gesproken. Ja, daar heb ik wel over gesproken. Ik ben heel eerlijk. Ja, ik spreek daar altijd wel over. En ik doe geen mededelingen over de inhoud van het rapport. Eerder werd duidelijk dat er een onherstelbare vertrouwenscrisis is bij de politieacademie. De positie van voorzitter van de Raad van Bestuur, Ad van Baal, zou onhoudbaar zijn geworden. Minister Schultz van Hagen neemt geen disciplinaire maatregelen tegen de ambtenaren die een kritisch rapport over ProRail niet naar de Kamer hebben gestuurd. Ze volgt daarmee de aanbevelingen van een topambtenaar die de kwestie heeft onderzocht. Volgens hem was er geen sprake van opzet. Eerder dit jaar bleek dat ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur een rapport over de veiligheid op het spoor niet naar de Kamer hebben gestuurd tegen een opdracht van Schultz in. Dat leidde tot beroering in de Kamer en Schultz beloofde dat ze orde op zaken zou stellen. Na ruim 450 jaar geeft het oudste familiebedrijf van Nederland... zijn zelfstandigheid op. Touwfabriek G van der Lee wordt overgenomen door de Hendrik Vedergroep... een fabrikant van staalkabels. De touwfabriek in Oudewater werd in 1545 door Jan Pieters van der Lee opgericht. Zijn familie bleef in de honderden jaren daarna eigenaar van het bedrijf. Commissaris Saskia van der Lee moest dan ook wel even slikken... toen de deal rondkwam. Je hebt natuurlijk even toch een emotioneel moment. Dat is zonder meer waar... Maar aan de andere kant is er ook wel de blijdschap van dat we dit zo mooi hebben kunnen regelen, uh, zo goed voor alle partijen. Dat uiteindelijk uh, bij mij toch het positieve gevoel wel overwint. Hoeveel er is betaald voor het familiebedrijf is onbekend. De naam van de fabriek G van der Lee blijft onder de nieuwe eigenaar bestaan. Het weer nog overwegend bewolkt met misschien wat sneeuw of regen. Het wordt 6 of 7 graden. In het weekend wat meer zon en dan wordt het 7 tot 9 graden. Vrijdagmorgen na 11 en dan nog files, dan moeten er wat aan de hand zijn. John Sahoka. Dat is inderdaad. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch is namelijk een ongeluk gebeurd bij de afwitkerk Driel. Er staat 4 kilometer en er is één reis ook dicht. En door werkzaamheden op de A6, de richting Lelystad, staat tussen Almere buiten oost en Lelystad, 3 kilometer, daar is één reis ook dicht. En er wordt ook gewerkt op de Ring Amsterdam, de A10 bij Kloopend Amstel. Daar is de linker reis ook dicht. Er staat 4 kilometer tussen Kloopend Watergasmeer en Kloopend Amstel. En aan de noordkant van de Koentunnel, daar is is een ongeluk gebeurd op de A10 West richting Den Haag. staat 2 kilometer file. De reisstokken zijn inmiddels wel weer vrijgegeven. En nog een probleem bij de spoorwegen, want tussen Gouda en Alphen aan de Rijn... rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding. En de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Vara. Radio 1. De gids .fm. Met Felix Goedemorgen. De wetenschap is straks in staat om oerrunderen, oerpaarden of misschien zelfs mammoeten weer tot leven te wekken. Kan ik dan straks gaan wandelen in een soort Jurassic Park of heb ik er werkelijk helemaal niks aan? Het antwoord op deze levensvraag hoop ik later in deze uitzending te horen. Op de banken voor een streamend schot of een slepende beweging. Maar als de voetbalsterren hun mond open doen, dan heb ik de neiging om het hoofd op tafel te leggen en de tranen te laten lopen. De dooddoeners uit het voetbal, zo meteen geanalyseerd en afgeserveerd. Een aflevering van de soap De Blauwe Bank heet Webisode. En dat komt omdat de soap alleen te bekijken is op internet. Hoe ziet de webwereld van de regisseur daarvan, Tim Satoni, eruit? Die van mij is te bezichtigen op een totaal vernieuwde site. Surf naar deGids.fm. Ik zou liever uh, niet willen dat ze het in de zorg staken. Ik wil gewoon dat de premie omlaag gaat. Ik vind dat dat moet op een verantwoorde manier, hè? want verzekeraars moeten wel kunnen overleven ook in slechte tijden, maar daar hebben ze dit geld niet voor nodig. Dus ik denk, nou prachtig nieuws, want dat is goed nieuws voor onze premie van volgend jaar. Ik ja. reken echt op een premieverlaging. Minister Schippers van Volksgezondheid in een vraaggesprek met Brecht van Hulten. De presentator van Vara's Consumentenprogramma Kassa was gisteren op bezoek bij de minister. En dat deed ze samen met de winnaars van een ideeënwedstrijd die Kassa organiseerde voor het goedkope van de zorg. En wat wil het toeval? Brecht zit bij mij. Goedemorgen, Brecht. Hallo. De minister reageerde op een idee van een kijker, Pieter van der Molen, die stelde dat de winsten van verzekeraars terug moeten naar de zorg, althans de overwinsten. En de minister lijkt daar ook echt invulling aan te willen geven en spreekt nu over een premieverlaging. Gaat ze de verzekeraars daartoe verplichten? Dat kan ze niet. Dat zei ze ook. Um, Zover gaat haar bevoegdheid niet. Maar ze heeft wel gezegd: Ik vind dat als de verzekeraars zoveel winst maken. en uh, nog veel meer in kas hebben. dan ze strikt noodzakelijk uh, in kas moeten hebben van de Nederlandse bank. En dat is zo. Ze hebben anderhalf tot twee keer meer in kas aan reserves. Alles wat daarboven zit. dat moet terug naar de, uh, naar de klant. Enig idee van welke bedragen we spreken. Nou, de, de premies van vorig jaar. Uh, de winst van vorig jaar was zo'n 500 uh, miljoen... Uh, ja, vorig jaar moet ik zeggen, er wordt nu natuurlijk uitgerekend... wat er over 2012, dit gaat over 2011. Yeah. Er werd uh, eerst gesuggereerd zo'n 800 miljoen. Nou, we hebben nu de jaarverslagen uitgepluist... en dat blijkt bleek, om 500 miljoen te gaan. Maar dat is dus pure winst. En dat zou uh, terug kunnen naar de klant. En de minister vindt dat dat ook echt moet gebeuren. Vorige week werden de beste van de 800 binnengekomen ideeën... in kassen bekendgemaakt. Het idee voor de verzekeraars was een publiekskeuze... maar er was ook een vakjury. En die koos ergens anders voor. Waarvoor? Ja, die zetten overigens dit idee van meneer Van der Molen op de tweede plaats. Dus dat vonden ze ook een goed idee. Uh, zij kozen voor het idee van Alex de Bond. En hij kwam met de suggestie om dat declaratiecodesysteem. Uh, veel meer aan te scherpen. Het is zo als je dat een operatie... Het in ziekenhuizen? In ziekenhuizen, ja. Als je een, een, zeg maar een heupoperatie doet... kan het in ziekenhuis A 2400 euro kosten... en ziekenhuis B 26.000. Dat is natuurlijk een idioot verschil voor dezelfde operatie. Dat kan nu nog, doordat er kennelijk... de mazen van de wet worden opgezocht door uh, ziekenhuizen... en specialisten die dat dan declareren. Het levert lekker geld op. Dat mag niet meer. En dat vindt ook de minister... Maar ze zegt, daar wordt al aan gewerkt. Zij heeft uh, de Nederlandse zorgautoriteit uh, nu uh, opgeroepen... om de, de zorgverzekeraars veel beter te gaan uh, controleren. Ja. Uh, zij vindt dat er namelijk de zorgverzekeraars echt verantwoordelijk zijn... Uh, voor, de controle voor het controleren van die declaraties. En uh, dat is het eerste. Dus die zorgverzekeraars moeten dat beter gaan controleren... of er niet mee gesjoemeld wordt. Maar de mensen thuis moeten dat ook veel beter kunnen gaan doen. En daarvoor is ze in gesprek met... Um, patiëntenfederatie en, uh, en de verzekeraars... zodat er een overzicht moet komen dat iedereen thuis kan zien... was ik inderdaad op dat tijdstip in dat ziekenhuis... en kreeg ik die heupoperatie. He, he, ja, eindelijk. Ik geloof dat we daar al tien jaar voor pleiten. Het publiek had nog een winnaar aangewezen. Uh, Wieke Kok Die vindt dat specialisten in loondienst moeten komen. Had de minister daar nog wat op te zeggen? Ja, nou dat is, heeft ze laten onderzoeken vorig jaar door een commissie. En daar kwam uit dat uh, dat niet zo'n goed idee was... dat ze juridisch dat ook niet uh, mogelijk uh, kan maken. Maar uh, ze zei wel, ze is het er wel mee eens... dat uh, die salarissen meer in lijn moeten komen. Hè, de salarissen van uh, de vrijgevestigde specialisten en die in loondienst. Maar ze begon met te zeggen uh, dat ze eigenlijk respect heeft voor de specialisten. Omdat er in Nederland niet één groep is die 20% van zijn salaris heeft ingeleverd. En daar gaf ze de specialisten toch een pluim voor. Dus ze vond het wel meevallen met die hoge salarissen. Waren er nog ideeën die buiten de prijzen vielen, maar wel het vermaalde waard zijn? Waarvan jij dacht, nou, dat is een goed idee. Nou, wat, wat opviel is dat er heel veel mails binnenkwamen... over dat medicijngebruik en de verspilling daarvan. En uh, ja, dat moet natuurlijk ergens ooit opgelost worden. Uh, deskundig bij ons in de studio... De directeur van een ziekenhuis, die zei... Uh, 2,5 ton per jaar verdwijnt er in de verbrandingsoven... aan ongebruikte medicijnen, ook in dichte verpakkingen. En Omdat dat is nog maar één geweest, ziekenhuis. Je geweest, je moet medicijnen slikken... en na verloop van tijd heb je ze niet meer nodig. Nou, dat en is het gaat... niet eens. Mensen krijgen ook vaak te veel voorgeschreven. Dat is dan eenmaal de richtlijn. Ja, u krijgt tien ampullen. Ja, maar ik heb er maar vier nodig. Ja, maar het, wij moeten er tien voorschrijven. Dat is natuurlijk ontzettende verspilling. Dat, ik, ik vind, daar moet iets aan gebeuren. Morgen allemaal te zien in jullie uitzending. Wat zit er nog meer in kassen morgenavond Morgen in kassa, de schadevrije jaren van je autoverzekering... die verdien je, hè? En, en dan uh, wordt de premie steeds lager. Maar die schijnen zomaar te kunnen verdwijnen, ineens. Nou, wij uh, laten zien hoe dat oh, komt en wat opletten. er mee kan gebeuren, ja. ja. En we testen routers. Je kent het wel, als je wifi thuis het weer eens niet doet... nou, wat is de beste router, dat zie je in kassa morgen. Brecht van Hulten, morgenavond presenteert zijn kassa... om vijf over zeven op Nederland 1. Ja. .fm. Het is een vertrouwd beeld op de zondagavond. Voetballers die na de wedstrijd voor de microfoon verschijnen... om hun visie op de wedstrijd te geven. Maar wat zeggen ze dan eigenlijk? En worden we er wijze van? De Boer Blekkenhorst heeft het uitgezocht. De boer, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Ja, misschien wel de meest geïnterviewde beroepsgroep van Nederland. Hè? De voetballers. En als we dan hun mond open doen... rolt vaak dan het ene cliché na het andere eruit. Bijvoorbeeld was het al een moeilijke wedstrijd. En als je, als je ook nog eens, uh, nog eens zo begint... en je ook wel snel 1-0 achter... En ja, dan is het moeilijk, dan is het moeilijk voetballen en dan, dan probeer je wel vrij te lopen en dan probeer je die ballen wel te krijgen. Maar ja, dan slaapt er misschien een stukje angst in. En dan gaat het er niet zoals je wil. Nee, maar goed, het zijn mijn kwaliteiten die ik, die ik nu laat, laat zien. Dus het is niet iets, uh, iets geks of zo, het is alleen iets wat nu, uh, nu goed uh, naar boven komt. Dus uh, ik ben nog steeds uh, de normale German Lens en ik doe nog steeds de normale dingen. Voor mij verandert er weinig. Ja, de tweede helft, de rust hebben we het nog over gehad. Dat we niet moeten vergeten om te blijven voetballen met momenten. Maar dat vergaat we. Het was alleen maar lange ballen. En, uh... Nee, het is, uh, je moet gewoon negen wedstrijden gaan winnen. en uh, dan, uh, ja, dan doe je goede zaken. Alleen uh, dat moet wel dan gebeuren. Ja. ja, moet wel gebeuren dan. Een kleine greep uit uh, wat er zoal voorbij komt... na middagje of uh, avondje voetballen. Je hebt de standaard antwoorden... De verbasteringen van spreekwoorden en uitdrukkingen, de stotterpartijen, de slechte grappen en ook wel de doordenkers. En er is natuurlijk ook een buitencategorie. Ik vind als je, als je voetbalt en jij hebt de bal kunnen tegen, dan houdt een goal maken. Er is maar één moment die je op tijd kunt komen. Als je er niet bent, dan ben je of te vroeg of te laat. En dat zag je dus op het laatst dat het een uh, dat het een, uh, een, een geitenkaars werd. Kijk. Elk voordeel heeft een nadeel. Maar ja, dat is logisch. Ja, ik vind het buitenspel, als iemand uh, in, in, in, niet aangespeeld wordt... maar wel, zeg maar, in theorie buitenspelpositie staat... En dan ga ik dan kan niet de volgende voorzet in erin laten schieten. Ik hoop dat ik wat beter voetbal heb verwacht als de laatste keer. Ik hoop dat het er komt ja. en ik verwacht dat het er...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 Er zit een goede kop op. Dat stemde tot nadenken bij hem en op de hele redactie. En afgelopen woensdag leidde dat zelfs tot een column in maar de wacht krant. Er uh, zit een goede kop op? Ja, neem het heel letterlijk. En dan denk je dat een voetballer bijzonder knap is. Hè? Een, een mooie man op dat voetbalveld. Maar neem je het wat minder strikt... dan betekent het zoiets als die jongen die laat zich niet gek maken. Hè? Die, die kan je wel hebben. Het is een beetje een doordenker. En daardoor ook alweer een buitenbeentje. Want clichés horen eigenlijk gewoon lekker duidelijk te zijn. Maar oh, we kunnen onszelf verwijten dat we die wedstrijd niet afgemaakt hebben. Hoe komt dat dan? Ja, komt dat Je hebt de beste toch ook gezien. Uh, als je de kans niet afmaakt, uh, dan uh, blijft het altijd spannend tot op, tot op het einde. Ja, Mark van Bommel, de aanvoerder van PSV. En in 2010 kreeg hij zelfs de duidelijke taalprijs. Van, van wie uh, krijgt hij die prijs dan? Ja, dat is een prijs die wordt uitgereikt door het VU Taalcentrum. Elk jaar bekijken ze uh, hoe het taalgebruik van iemand is geweest. En in 2010 dachten ze, nou zullen we eens kijken hoe de taalbeheersing van de voetballers echt is. Want wij denken dat die slecht is, maar is dat zo? Dan hebben ze het grondig geanalyseerd. En toen bleek dat Mark van Bommel zichzelf blijft goed beargumenteerd en ook een heel natuurlijke intonatie heeft. Maar het gaat er uiteindelijk om dat je wel met een prijs staat. Of het nou in een competitie is, of in Europa, met de Champions League of wat dan ook. En je kan niet elke wedstrijd zo spelen zoals je wilt. De uitvoering is niet altijd top. En als die uitvoering niet top is, dan moet je zorgen dat je wel die wedstrijd wint. En daar is denk ik nog veel te halen in Nederland. Uh, nou klinkt het misschien gek omdat ik in het buitenland gevoetbald heb... maar het is wel zo. Van Bommel, die kan zijn bordje goed doen, hè, dat horen ja. we. Maar een heleboel voetballers ook niet. En de journalisten weten dat, van tevoren. Ja. Toch interviewen ze die voetballers, ja. waarom? Met tegenzin overigens, hoor, moet ik wel zeggen. Want ze, ze verheugen zich er allebei niet op. Maar het hoort er nu eenmaal bij. En soms voegt het dan ook alweer wat toe. Maar ook heel vaak niet. En negen van de tien keer eigenlijk niet. En dat komt eigenlijk doordat voetballers gewoon enorm op hun hoede zijn... als ze door de pers worden benaderd. En dat zegt Jurgen Hij is Journalist. Hij is nu mediatrainer en hij heeft zoda als zodanig ook gewerkt met uh, voetballers en trainers. Voetballers proberen eigenlijk over het algemeen zo min mogelijk te zeggen... zodat ze ook zo min mogelijk fout kunnen maken. Ik denk dat voetballers heel erg geleid worden door clubs... en, en door medespelers die wat ervaren zijn van pas op voor de pers. Ze zien de pers ook vaak als een soort van vijand, het kritisch zijn... En staan leuk hier, ze zegt leuke verhaaltjes vertellen. En schrijven ze in de krant een heel negatief stuk over je. Dus wat ze dan uitproberen te doen voor zo'n microfoon... na zo'n wedstrijd, proberen ze min mogelijk fouten te maken. Dus daarom zeggen ze eigenlijk gewoon... Nou ja, het is al bijna niks. En is die angst terecht voor ons, voor de pers? Nee, dat lijkt me niet. Nou ja, kijk, ik, ik kan me wel voorstellen dat sommige spelers uh, wel af en toe oppassen... dat ze niet te kritisch in een wedstrijd zijn tegenover andere spelers. Dat je daarmee uitkijkt, want je moet de volgende dag met die jongens gewoon trainen. Maar ik denk dat het onterecht is dat ze zo ongelooflijk kritisch op de pers zijn. Want de pers heeft eenmaal het recht om naar het voetballen te kijken. Om te beoordelen dat wel of niet goed is. En daar dat vervolgens een stukje over te schrijven. Om het op de krant, euh, of op de televisie te laten zien dus of op de radio te vertellen. Alleen deze jongens, die hebben niet veel belang bij om heel erg veel met de pers te praten. Het zijn geen politici die zultjes moeten winnen. Maar ze vergeten af en toe, en daar vind ik dat grote fout zit, dat ze met hun fans praten. En wat, wat veel voetballers vergeten is dat ze via de journalist met fans praten. En daar denk ik wel eens van, nou, daar mag je wel eens op meer op gaan letten. Dat vind ik een vrij lichtarigante houding eigenlijk van sommige voetballers. Ja, dus Felix, eigenlijk praat een voetballer gewoon ja, tegen jou op het moment dat hij zo'n interview geeft. Ja. Alleen moeten ze daar wel iets meer van doordrongen raken. Maar natuurlijk. als je dan nou als voetballer geen zin in hebt, wat dan? Ja, ja soms moet je wel gewoon hè. Want je wordt uh, naar voren geschoven. En dan denk ik van ga erop trainen. Hè? Trainen, trainen, trainen. Dat doe je op het veld ook. En je kan ook leren om met de pers om te gaan. Maar heel. Vreemd zijn dan de werkgevers, dus de clubs, daar dan weer op tegen... omdat zij vinden dat je naar buiten toe eigenlijk een bepaalde status moet ophouden. En dat bereik je dan weer door zo min mogelijk fouten te maken... ofwel helemaal niets te zeggen. En dat is eigenlijk onbegrijpelijk, zegt Latijnhouders, want je kan jezelf eigenlijk op zoveel manieren presenteren. En je hoeft het ook niet per se altijd meteen naar de voetbalwedstrijd te doen... tegenover Studio Sport of tegenover Radio 1. Je mag het ook in een grote interview in de krant doen... wat ook maar heel zelden gedaan wordt. De meeste sporters willen dat helemaal liever niet. Waarom zou je dat niet doen? Waarom zou je niet een wat groter interview geven... waar je gewoon misschien wel oppast... dat je niet je club afkraakt, maar dat hoeft helemaal niet. Maar waar je wat meer vertelt over je carrière... over hoe je het hebt aangepakt... in plaats van die wantrouwende houding tegenover uh, de pers. Hoe min je zegt hoe weinig je met de test praat, hoe meer ze toch hun bladen moeten vullen... en dan maar over je gaan schrijven en anderen gaan interviewen. En dan heeft hij niet meer een eigen hand verhaal. En dat is een groot risico. Ja, vanavond, morgen, overmorgen. En al die andere keren wanneer het door de week wordt gebald... gewoon toch kijken of een voetballer wellicht nog wat heeft geleerd. En zijn trainer ook. De Boerra Volgende week presenteert ze de gids.fm. En ik kan melden, er zit een goede kop op. ...samenwerking tussen Paul McCartney en Michael Jackson. En die is in 1983 terechtgekomen te op de LP, toen nog een LP, van Paul McCartney. En die heette Pipes of Peace. En daarvoor hadden ze al samen gewerkt. En dat resulteerde in het nummer The Girl Is Mine. En dat stond er weer op het album van Michael Jackson, Thriller. Ja. De From a mine in South America came a piece of amber... ...containing the fossilized remains of a prehistoric mosquito. One of many that had fed upon the blood of dinosaurs. From the DNA in that blood, science was able to recreate those giants. And for the first time, man and dinosaur shared the earth. De trailer van Jurassic Park, een film waarin dinosaurussen... ...die door wetenschappers gekloond zijn, weer gewoon op aarde wandelen. Een science fiction verhaal... Een... Toch is het tot, op hele wek, eh, tot, tot leven wekken van uitgestorven soorten niet helemaal ondenkbaar. Een selecte groep wetenschappers houdt zich namelijk bezig met ontuitsterven, het weer tot leven wekken van verloren soorten. Henry Kerkdijk Otte is een van die wetenschappers en hij is eh, in een studio in Wageningen aangeschoven. Goedemorgen meneer Kerkdijk. Goedemorgen. Komt er straks echt een Jurassic Park waarin ik kan gaan wandelen? Nou, niet met uh, dinosauriërs, want uh, die botten zijn allemaal gefossiliseerd... en dat betekent dat er geen DNA meer in zit. En you can't clone from stone, zoals dat zegt. You can't clone from? Stone. Oh, dat kan niet meer. Nee, uh, wat wel kan gebeuren is, uh, als je nog botten hebt die nog niet zijn gefossiliseerd... dan moet je denken aan uh, het laadpleisterceen tot en met voornamelijk het holocene, het huidige tijdperk. Daar zit vaak nog wel DNA in, daar zou je van kunnen kloneren... Maar goed, dan wordt het nog een moeilijk verhaal. Dat heet zo, kloneren. En, en dan zijn dat fossielen die nog onder de, onder de ijskap leven of zo? Hoe zit dat? Uh, nou, het gaat voornamelijk om, om botten of tanden die je nog hebt van uh, um, beesten... Van, nou, die zijn uitgestorven tussen enkele honderden tot uh, duizenden jaren geleden. Uh, daar kun je nog DNA uit halen. Um, je kan um, een beestje op, op twee manieren terugbrengen. Uh, je kan of het uh, volledig uh, kloneren, maar het probleem daar is dat... Um, uh, je, dan zul je het hele genoom, uh, het hele DNA moeten reconstrueren. Dat wordt gewoon een probleem. Dat is door ba bacterieel DNA en, en, en, en uh, hoe te nou, uh, ijskristallen is het vaak uit elkaar geslagen. Ja. Uh, wat je wel kan doen is dat je uh, gaat kijken naar een huidige verwantensoort, zoals bijvoorbeeld Olifant. En je gaat zeggen, waar zit nou de verschillen tussen Olifant en mammoet? Uh, die um, verschillen kun je op een gegeven moment uh, um, uh, identificeren. En dan ga je zeggen, van we pakken een, een, een olifantgenoom. Wij pompen daar de, um, de genen op die, uh, de, die een olifant kunnen gaan veranderen in een, een, een mammoet. Zeg of die maar. Zijn. We, dan... We weten hoe die mammoet eruit heeft gezien, genetisch gezien. Ja, ja in ieder geval de, de belangrijkste dingen. Ik bedoel, Waardoor ze aangepast waren aan, aan de kou, waarom, waarom ze lange slachtanden hadden... Um, waarom ze lange vacht hadden, et cetera. Dat weten ze allemaal. En wat ze, uh, sinds januari hebben ze een uh, techniek geperfectioneerd... waardoor je gewoon een, een, een uh, olifantgenoom kan nemen. En middels enzymen kun je de... Uh, de, de genen die je wil wijzigen. Die stukken genen kun je gewoon daar naartoe transporteren... en dan heb je in feite gewoon een, een mammoet genomen. Dat wil niet zeggen dat je alle details hebt meegenomen... want dat we natuurlijk dan niet alle details in beeld hebben... maar de meest belangrijke dingen wel. Ik bedoel, qua uiterlijk en functioneel heb je dan, zou dan, uh, heb je dan een mammoet. Ik bedoel, daarna moet je het gewoon in, in de cel stoppen... en dan uh, moet die cel zich gaan delen en uh, wordt het een organisme. Ja, dat laatste is natuurlijk heel, heel, heel lastig, denk ik. Hè? Je moet het in de cel stoppen uh. en dan moet die cel zich gaan delen. Ja, precies. En uh, het belangrijkste, ja, ook daarna is dan, dan heb je één exemplaar en dan wat. Dan heb je, uh, bedoel, wil je een genetisch uh, levensvatbare populatie opbouwen... Opbouw, dan ben je minimaal honderd individuen nodig. En ja, dat, dat, uh, dat, uh, dat zie ik voorlopig nog niet Dan kan je daar toch weer krijgen. een kloof van maken, of niet? Van dat dat het ene zijn. genetische exem exemplaar maak je, kloneer je dat weer? Ja, maar dan heb je een uh, genetisch identiek uh, exemplaar... niet ja. een genetisch andere onverwant exemplaar. Dus dat, dat, dat, dat schiet niet op. Um, Kijk, en wat wij doen met bijvoorbeeld uh, oerend en, en waterbuffelprojecten... is dat we gewoon uh, uitgaan van uh, bestaande beesten. En, uh, de, en die fokken met elkaar. Uh, dus je, je kan al gelijk uh, beginnen met uh, beesten... die uh, genetisch niet elkaar, aan elkaar verwant zijn. En ja, dat, uh, op die manier kun je uh, een levensvatbare populatie Maar doen. waarom doet u dat met die oerund en die waterbuffels? Uh, omdat, uh, goed, wij zijn in Europa bezig met het uh, herstellen van uh, natuur. Met het terugkrijgen van wildernisnatuur. En ja, dat doet natuurlijk niet uh, door... Het inzetten van, van tamme beesten. En we willen ook uh, de, de sturende mechanismen. Uh, die er in de afgelopen duizend jaren waren. Uh, in de natuur weer terugbrengen. En een van die sturende mechanismen zijn. Uh, ja, grote herbivoren, uh, grote dieren, megafauna. En uh, nou, dat zijn dus onder andere in Europa. waren dat. Uh, de, uh, voornamelijk het oerend, uh, wildpaard paard. En, en ook de waterbuffel. En die oerrunderen die, die zijn uitgestorven? Die dreigen uit de sterving? Nee, die zijn uitgestorven in, uh, in 1627. Dat nou, is eigenlijk zijn al vrij weg. recent. Ik dacht dat ik ze laatst laatste op de hei zag lopen, maar dat zijn dus andere. Dat zijn andere, ja. Ik bedoel, um, God, zoals mijn collega zou zeggen, geen koezenbond of er zit wel een vlekje aan. Hm. Dat betekent dus dat... Uh, ik bedoel, je kan primitieve uh, gedomesticeerde rassen inzetten... maar uh, elk, uh, elk ras heeft gewoon zijn nadelen... En ja, het oerend was gewoon uh, een dier wat, wat, wat, na, wat een half miljoen jaar hier heeft rondgelopen in Europa. En was gewoon perfect aangepast aan de lokale omstandigheden. Het was gewoon het, het, ja, het product van, van een half miljoen jaar evolutie. En hoe komt u dan uit, aan het DNA uit zo'n dood oerend? Nou, um, uh, even kijken, uh, er zijn diverse universiteiten die uh, um, uh, gespecialiseerd zijn in wat ze noemen Ancient DNA. Uh, dat is het, het, het peuteren van DNA uit, uh, uit uh, antieke botten en, en tanden, om het zo te zeggen. Yeah. Um, ze zijn in uh, Dublin zijn ze al heel ver met het uh, reconstrueren van, uh, van een uh, dergelijk genoom. Um, in um, de Universiteit van Santa Cruz die heeft, uh, um, hebben we laatst uh, 13e-eeuwse uh, oerend bot uit Polen op laten sturen. En uh, een van die botten heeft ook een uh, aardige hoeveelheid DNA in zich. Je hey, zijn wat, net een bot, heb je niet zoveel. Althans, dat wordt een beetje steen. Nou, als het, als, het, als het hele oude botten zijn. Als je praat over dinosauriërs dan heb je het over miljoenen jaren geleden. Of tientallen miljoenen jaren geleden. En dan, dan, wat, dan, gebeurt er nou, nee, dan vindt er een fossilisatieproces plaats... Dan verstenen die, uh, uh, die botten als het ware. Mm -hmm. ja, dan heb je gewoon een probleem. Maar als je het hebt over botten van tussen nu en, ik noem het 10.000 jaar geleden of 15.000 jaar geleden. Bedoel, ze hebben De Neandertaler hebben ze tenslotte ook het genome van kunnen reconstrueren. Kost je wel een hele hoop tijd en voornamelijk een hele hoop geld. Wanneer loopt dus een oerrunt dan weer? Op aarde? Ja, nou ja, kijk. Um, Um, uh, wat is perfectie? Ik bedoel, wij denken na een generatie of uh, vier, vijf echt heel dicht bij het oerend te zitten. Ik bedoel, uh, we hebben de uh, genetica uh, als uh, referentie. Uh, hebben we, we, we komen daar steeds meer over te weten over, uh, over het oerend. We wisten al ontzettend veel over het oerend middels uh, uh, historische bronnen, zelfs nog tot en met de middeleeuwen. Uh, over um, um, rotstekeningen, um, uh, isotopeonderzoek aan uh, botten, waardoor je kan uh, zeggen wat die beesten hebben gegeten, bijvoorbeeld. Uh, uh, ook over gedrag is uh, zelfs veel geschreven. We hebben nog een aantal halfwild levende runder in Europa rondlopen, die je prima kan bestuderen. Ja, we weten er gewoon heel veel, nou bent heel u veel van. bent u niet de enige met zo'n missie? Want afgelopen maand werd er een congres gehouden over die extinction, mm, onuitsterven. Ja, uitsterven. Hoeveel ja. wetenschappers zijn hiermee bezig? Uh, nou, daar waren ongeveer. Um, even kijken, de, de, de groep bestaat momenteel uit veertig uit wetenschappers. Maar elke wetenschapper heeft natuurlijk een, een, een instituut achter zich staan uh, of, of vertegenwoordigt een organisatie. En uh, een aantal mensen waren gewoon simpelweg niet uitgenodigd. Bijvoorbeeld ik noem maar wat, uh, Je hebt ook nog een Japanse club die bezig is met het uh, uh, trachten... om uh, mammoeten weer uh, terug te klonen. Um, maar dus, ik bedoel, het is, het, is, uh, het is een groeiende groep. En werden er het ook is... ethische vragen gesteld op dat congres? Het, het klonen en weer terugfokken <coughs> van uitgestorven dieren. Is daar ja. kritiek op? Uh, ja, uh, ze zeiden van uh, waarom zou je het doen... Um, en uh, uh, de andere vraag is van, spelen wij nou uh, niet voor God? Nou, de algemene conclusie is... en uh, we hebben zelfs een brief ontvangen van iemand die, uh, uit het klooster in Australië... die schreef, we hebben al voor God gespeeld... toen we al die beesten gewoon uh, uh, hebben uh, doen uitsterven. En, uh, laten dus dat we zit wel onder... goed, van die priester heeft u toestemming. Ja. ja. Maar waarom zou, <laughs> zou je doen... Zijn... Uh, omdat uh, we willen ecologische processen weer uh, terugbrengen in, in, in Europa. Je wil je wil wildernis weer uh, uh, completeren. Ik bedoel, uh, kijk maar naar Afrika bijvoorbeeld. Een, een, een wildernis zonder grote beesten is gewoon onvoorstelbaar. Maar het landschap is enorm veranderd. Dus waarom zou je het doen? Dat Oerund nou, heeft straks helemaal geen plek meer. Uh, Moet je straks nou, een, een land... in de tuin staan? Nou, een aantal uh, landschappen die zijn uh, nog, nog niet helemaal veranderd. Uh, zelfs, uh, we hebben zelfs uh, oude uh, landbouwlandschappen... Uh, die nog vrij dicht staan bij het originele landschap. Uh, met met uh, halfopen gebieden en uh, parkachtige landschappen. En bovendien, uh, deze grote grazes, die vormden ook hun landschap. Ik bedoel, dus als je ze in hun uh, compleetheid weer uit zou uh, zetten... dan gaan ze op een gegeven moment een, een landschap ook weer uh, terug omvormen. Ja, dat landschap lijkt toch een beetje op mijn tuin. Maar goed, het duurt nog vier, vijf generaties... voordat we de eerste gekloonde dieren dan weer uh, terugzien in de natuur. Ja, wij, wij klonen geen oeren, we, we fokken ze terug. Dat is, dat is denk ik het verschil. Je en bovendien zijn ze ook niet nodig, want alle die we nodig zijn... die zitten in, uh, in alle huizendierassen verstopt. Dus uh, wat we hebben gedaan, is gewoon de, de runderassen... met de, met de uh, meeste oerend uh, uh, karakteristieken hebben we gewoon uh, de, eruit gelicht als het ware. Op basis van een uh, selectiecriteriumlijst. En uh, nou, daar, zijn we, daar gaan we mee fokken. Succes. En, uh, dank u wel. Henry Kerkdek-Otte van de Mega Fauna Foundation. Dit is Radio 1. Het is half twaalf geweest, hier is Dorot Mevens met het nieuws. De Nederlandse terreurverdachte Sabir K. mag niet worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Eerst moet de VS bereid zijn om K. medisch te laten behandelen voor zijn posttraumatische stressstoornis, zegt de rechter in Den Haag. Sabir K. wordt verdacht van het beramen van een aanslag op een Amerikaanse legerbasis in Afghanistan. Minister Opstelte heeft vanochtend opnieuw overleg gehad over de politieacademie. Dat zei hij voor het begin van de ministerraad. Eerder werd duidelijk dat er sprake is van een onherstelbare vertrouwenscrisis bij die politieacademie. De positie van de voorzitter van de Raad van Bestuur, Ad van Baal, zou onhoudbaar zijn geworden. Het sociaal overleg gaat nog een paar weken duren. Dat zegt werkgeversvoorman Wintjes. Werkgevers en werknemers proberen het op verzoek van het kabinet eens te worden... over zaken als het ontslagrecht, de WW-flexwerk en de pensioenen. Ze praten al drie weken en het gaat nog wel even duren. En in Keulen houdt een man een kleuterleider gegijzeld in een kinderdagverblijf. De gijzelnemer zou een mes hebben. Er zijn geen kinderen in het gebouw in het noorden van de stad. De politie heeft de omgeving in Keulen afgesloten. En heeft contact met de gijzelnemer. Die zou geld en een vluchtauto hebben geëist. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Naweeën van ongelukken en wegwerkzaamheden. Nog altijd het geval? Soms ook. Okay. Ja, inderdaad, Felix. Vooral op de A2. Utrecht naar Den Bosch. Daar staat bij de afritkijk Dril 6 kilometer door een ernstig ongeluk. Er ligt één water in het sloot en is één rijstok is daar afgesloten. En het duurt volgens waterstaat tot een uurtje of half één. Op de ring Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag. Daar staat dus een knoop het watergas meer. En knooppunt het Amstel 3 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. Bij knooppunt het Amstel is de linker ook dicht. En een viel op de A12 richting Den Haag. Daar staat dus een Woerden en Reewijk, 3 kilometer. Gids, gids FM. Met Felix Zo Zometeen hoe replica's van oude auto's, als echte oldtimers, op de markt komen. Sjakaka nu met Eric Clapton. Gotta get over. One more day, one more truth, but I've got to find out where Feel the fall of the river, taking me there Good Lord, only get you so far, then you got to help yourself Uit het 20ste studioalbum alweer, Eric Clapton. En er staan twee nieuwe nummers op. Dat was er één van, Gotta Get Over met Chaka Khan. En verder doen er erop mee op dat album. Stevie Winwood, J.J. Kale, Paul McCartney. A ver, dus, hè? Bellen met je telefoon, dat is zo 2012... Het is een bekend verhaal dat het versturen van berichten via sms of uh, whatsapp de belminuut aan het verdringen is. En nu is er een nieuwe nagel aan de doodskist van het goede oude telefoongesprek. Francisco van Jolen is aangeschoven. Goedemorgen. Francisco. Goedemorgen Felix. Wat is er aan de hand? Nou Facebook die heeft gisteren een uh, ding gepresenteerd. <laughs> ja, ik weet eigenlijk niet hoe je het moet noemen. Uh, een, uh, een manier om de, telef de telefoon te gebruiken als een soort uh, Facebook uh, apparaat. Het heet Facebook Home en uh, dat heeft dan twee betekenissen eigenlijk zou je kunnen zeggen. Van Home is altijd van je, je, je, je homepagina. Maar het is ook home dat dat eigenlijk je thuis is. Dat dat, dat is waar het allemaal gebeurt. En uh, dat is een hele interessante ontwikkeling. omdat We praten hier, uh, Felix, om, zeg maar, over de, de olievelden van de digitale wereld. Hè. Het gaat erom wie is er in slaag, het slaagt erin die, die olievelden te pakken te krijgen. Dan kan je... Het geld gaan aanboren en het geld, dat zijn jij en ik. Dat zijn, wij zijn de gebruikers, ja. daar kan je geld mee verdienen. Dus dan gaat het erom, dat olieveld kan maar in bezit zijn van één iemand. Wie heeft dat? Nou, die strijd was eerst Apple. Eh, Apple heeft met zijn iPhone, iedereen heeft een iPhone. Eh, daar gaat het allemaal om. De PC zien we, en dan moet ik nog even zeggen... de PC vermindert steeds meer, gaat steeds meer weg. Er komen tablets voor in de plaats, dat lijkt een beetje op een mobiele telefoon. En eh, ja, dan heb je aan de andere kant Google, de grote aartsrivaal van Apple... En Facebook. Nou, Facebook deed eigenlijk nog niet zo erg mee op dat mobiele platform. Had wel wat apps, maar niet zoveel. Uh, nou, Apple en uh, Facebook, dat gaat niet zo goed samen. En nu heeft Apple, heeft een, uh, of uh, Facebook heeft een, uh, een app gemaakt, zeg maar, een dingetje gemaakt... voor, voor op uh, uh, tele mobiele telefoons die op Android draaien, het systeem van Google. Nog meer op iPhones. Niet op iPhones. De vraag is of ze dat ooit gaan worden. En maar goed, wat houdt dat uh, systeem in? Nou, uit? dat je eigenlijk een permanent, je moet je, iedereen pakt zijn telefoon, je pakt je telefoon op en dan gaat het om, wat zie je dan? Nou, als je dit ding hebt, Facebook, uh, Home, dan als je je mobiele telefoon pakt, zie je Facebook, je ziet foto's van mensen, je ziet status updates, je ziet nieuws van je vrienden, je ziet, het is gewoon jouw wereld. En waarom zou je er minder gaan bellen? Omdat je alles al uh, kunt lezen, bedoel je? Ja, omdat je eigenlijk de, door de mobiele telefoon... de mobiele telefoon bestaat dit jaar 40 jaar. En dat is, in het begin was dat even een pieken. Iedereen ging meer bellen. En daarna, door het karakter van de mobiele telefoon... is het telefoongesprek ook naar de achtergrond gegaan. Om twee redenen. Omdat, a, met de mobiele telefoon zit je overal te bellen. Dat is niet erg handig. Dat vinden mensen uiteindelijk toch niet zo fijn. asociaal, sociaal, de probleem, we kennen het wel. Dus mensen krijgen daardoor al de neiging om wat minder te bellen. En omdat de mobiele telefoon natuurlijk gewoon eigenlijk... een computer is die ook kan praten... Uh, uh, kan, je er veel meer te, kan je er veel handiger mee communiceren... Ja. via berichten, via foto's, via beelden. Maar ik moet jou nog altijd bellen om een afspraak te maken. Of ik moet je een sms'je sturen. Dus ik heb de de, de, sms ja dat, aan dat Facebook home heb ik he helemaal niks natuurlijk. Ja, ik heb wel eens dat ik een sms'je krijg... en dan denk ik, dat moet Felix zijn. Want dat zijn dan van die, weet je wel, dat is net zoals... Ja, als, je, als, de, als je vaste lijn gaat thuis, dan weet je dat je oma belt. Ja, ja. dat is eigenlijk een beetje zo. Dat zijn de, die dingen die heb je nog voor... Uh, ja, voor bepaalde Waarom mensen eigenlijk? die dat gebruiken. Maar, heb ja, jij nog een fax thuis? Nee, die heb ik toevallig lang geleden weggegooid. Maar de enige, die, die, die ik had een advocaat en die maakte er nog gebruik van. Dus dat, je ziet sommige beroepsgroepen gebruiken dat. Er zijn trouwens nog wel faxapparaten hoor. Maar, dus dat wordt gewoon verdrongen, er komt een andere manier. En dat is een, ja je kan zeggen, mobiele telefoon. Het heeft met telefoon niks meer te maken, het is een mobiel apparaat. Maar er waren had... toch al apps op uh, Android, op de iPhone. Ja, maar dit maar is dat, de, de, de, voor, een, een journalist van Forbes, die zegt dat eigenlijk wel mooi. Het is een koekoeksei wat Facebook doet. Die pakt uh, die Google-telefoon, die Android-telefoon... Google Android en die zet daar iets in wat eigenlijk alles overheerst. Dus dan zit er nog wel Android op. He, je kan daar nog wel. Ja. Maar als je hem opstart, als je hem schuim gebruikt... zie je alleen maar Facebook. En die moet je wegklikken moet je wegdoen als je bij die andere dingen komt. En dat in dat Facebook... Nou, wat doe je met je mobiele telefoon? Er zitten apps in. Bijvoorbeeld om hard te lopen. Hè? Of om... Eh, ik gebruik een app om hard te lopen. Als ik hard gelopen houdt die bij, bij waar ik loop, hoe ik loop, of ik goed loop. Dat is een soort mobiele telefoon in een mobiele ja, telefoon. en nou, Facebook die gaat dat soort dingen aanbieden. In Facebook, hè, dat is ook handiger. Want ja, ik hou natuurlijk niet alleen bij dat ik hard loop op mijn mobiele telefoon, hoe ik dat doe. Ik vind het ook leuk als mijn vrienden dat weten. Dus dat meld ik op Facebook. Nou, dat gaat hij meer integreren. Dus langzamerhand neemt Facebook, is dan het idee, dat over. Nou en en dan wordt het interessant. Want stel nou dat ze dat goed doen. Met het stel nou dat ze dat echt goed doen. En Facebook doet een paar dingen goed. Anders heb je geen miljard gebruikers. Dan zou het wel eens kunnen worden. Dat deze telefoons interessanter worden dan de iPhone. Je Android telefoons die dat ja. toestaan. Ja, ja, ja nou, dat nou, zou wel dat, eens kunnen. Want, de, heeft, want Apple staat het niet toe. Apple gaat dat niet toestaan omdat Facebook geld wil verdienen op die manier. Op okay, die En, Apple, apps. Apple, en Apple, uh, Apple het niet fijn vindt als mensen geld verdienen zonder dat zij er wat aan verdienen. Dus die, dat, wordt een beetje, dat wordt een beetje een dingetje, zeg maar. Het kan misschien al wel dat ze dat hebben. Maar ik zou het interessant vinden dat je misschien kan zien... dat uh, wat is, eh, Google is niet zo goed in sociale netwerken. lopen achter. erachter. Apple heeft helemaal niks met sociale netwerken. Dat, dat, dat zij, daar, ze, hebben, ze hebben wel eens wat geprobeerd. Dat is allemaal mislukt. Dus... Uh, dat is een sociaal netwerk uiteindelijk datgene is wat je koopt in de winkel... een ding voor je sociaal netwerk en niet meer mobiele... Maar lichaam. Facebook weet al alles van je. En ze weten dus straks helemaal alles van je. Ja. Echt alles van je. Meer, ja. Facebook weet meer van jou dan jij van jezelf weet. En een mooi voorbeeld daarvan, dat is een tijdje terug, kwam uit onderzoeken... als je kijkt, wat doen mensen op Facebook? Liken. Hey, ik vind dit leuk, ik vind dat leuk en dat. Nou, en dan hebben ze dat eens een keer... Um, uh, gekeken van wat kan je nou aan de hand van die likes zeggen over mensen. Nou, blijk je dus als je kijkt naar wat iemand leuk vindt, kan je zeggen hoe oud hij is, wat voor geslacht hij is, of hij getrouwd is ja of nee, uh, wat voor uh, etniciteit hij heeft. Je nee. uh, kan eigenlijk van alles, of die werkloos is, ja of nee... je kan er van alles zo uit aflezen wat, wat iemand is... door te kijken naar wat hij leuk vindt. Even over die privacy. Het College Bescherming Persoonsgegevens... kondigde deze week aan dat ze Google gingen aanpakken... vanwege schending daarvan. Is de paniek uitgebroken op het hoofdkantoor van Google... Nee, no, Google heeft dit soort zaken regelmatig en uh, dat, die passen af en toe wat aan. En dat is een strijd, maar dan moet je maar voorstellen... dat is net zo'n strijd als, denk ik, uh, als het gaat om privacy... als tegen de monopolievorming en Microsoft. En we hebben eerder gezien dat Microsoft toen de digitale revolutie om was... heel dominant en uh, toen zijn er allerlei retten toegepast... Daar hebben ze hoge boetes gekregen... maar. Toen die boetes werden uitgedeeld, was dat eigenlijk al afgelopen met Microsoft. Je zal hierbij denk ik ook wel zoiets zien. Er worden maatregelen genomen. Maar op het moment dat daardoor een bedrijf uh, anders gaat functioneren... komen er langs andere kanten weer dingen op. Maar die maatregelen worden niet alleen genomen in Nederland, hè? ook in het buitenland. Mm -hmm. In de rest van Europa. In de rest van Europa, ja. ja. Daarom, daarom is het ook handig dat Europa gaat over de privacybescherming. Omdat als je dat alleen met Nederland zou regelen, zou je dat nooit lukken. Maar goed, ze maken zich geen zorgen bij Google. Nee denk het niet, hè. Francisco Mejola, met dank. De Gids. In de rubriek De Webwereld van een portret van een jonge regisseur. Hij bedacht een nieuwe dramaserie. En die is sinds twee weken alleen te zien op internet. Met Simone Wijmans praat hij over zijn leven online. De Webwereld van Tim Satoni. Ik heb ongeveer 450 vrienden op Facebook en ben ongeveer dagelijks 4 uur uh, online. En Je bent de bedenker en de regisseur van een, een nieuw internetinitiatief, een dramaserie. Exclusief te zien bij De Telegraaf, De Blauwe Bank. Uh, wat is dat voor uh, serie? Ja, het is een dramaserie met verschillende thema's. Het gaat over jongeren die werkzaam zijn in een supermarkt. In het eerste seizoen wat we nu uitzenden op De Telegraaf... introduceren we de personages die daarin spelen. Waarom we, uh, dat, wat betekent dat we nog niet de hele tijd in die supermarkt zijn. Maar vooral bezig zijn met wie zijn deze mensen dan... waar we straks de supermarkt mee ingaan. Rotjong, Wat? Moet je het weer voor me verpesten? Doe toch niks? Oh nee! Ik heb de nieuwe roosters voor je. Ja, leg daar maar nee, Lik. En waarom alleen online? Nou, omdat wij heel erg sterk geloven in, uh, in het internet. In het online uh, aanbieden van content. Je ziet in Amerika dat dat een ontzettend succes is. Er zijn ontzettend uh, veel kijkers die eigenlijk meer op het internet zitten... dan dat ze... Naar TV of naar de kabeltelevisie kijken, zoals we dat eigenlijk gewend zijn. En wij dachten, ja, dat moet in Nederland ook kunnen. Uh, laten we het proberen. En je hebt je inspiratie onder andere uit Amerikaanse webseries gehaald. Ja. Noem eens wat series die jij interessant vindt uit Amerika. Online, we begonnen begon eigenlijk met Lost, die tussen de seizoen stoppen door met webisodes uh, kwamen... om het verhaal uh, uh, aan te vullen. Wat onwijs interessant was. Uh, daarna kwam Battlestar Galactica... een sci-fi-serie die eigenlijk hetzelfde deed. En Daarna kwamen er wat exclusievere uh, series. Uh, Tom Hanks heeft een, een webserie gemaakt, uh, een, een anime webserie. Uh, onwijs goed bekeken ook Mortal Kombat... Uh, kwam met een webserie op internet, exclusief. Vervolgens kwam Lisa Kudrow ook met En ja, Lisa Kudrow van Friends, de blonde dame uit Friends. Die kennen we allemaal, onwijs leuke actrice natuurlijk. En uh, ja, die kwam met webtherapie, een onwijs simpel concept... waarbij ze eigenlijk via Skype uh, als therapeuten schakelde... Met, met, met een patiënt die ook via Skype inbelde. Uh, bijvoorbeeld Meryl Streep die daar ook aan meedeed. The female receptor has two holes. And the male has two prongs. En de manier waarop het werkt is dat je die twee dingen samen krijgt en je hebt elektriciteit. Wat wil je nog meer? Als je, als je zulke actrices bij elkaar hebt, dan, dan kan het bijna niet anders zijn dan dat het een succes is natuurlijk. En dat is het ook geworden. En, en nu is het dan inderdaad ook op tv te vinden, omdat het zo'n succes is. En wat doe jij nog meer online? Welke sites zijn voor jou belangrijk als filmmaker bijvoorbeeld? Ja, als filmmaker ben ik natuurlijk heel erg op zoek... naar de nieuwste nieuwtjes in de filmwereld. Uh, ComingZoom.net, die is daar eigenlijk de, de meest vooruitstrevende in. Die heeft alles als eerste, uh, weten hun eigenlijk... en brengen ze het ook naar buiten, foto's, setfoto's... bevestigingen van cast of, of crew of, of uh, films die er aankomen, vervolgen, sequels. Ik zit daar denk ik echt dagelijks minimaal vier keer op om te kijken. Uh, dat is echt ochtends, middags en dan nog een paar keer avonds. Want het wordt zo vaak ververst? Het wordt ja, om de minuut eigenlijk wel ververst. Het is om de... Om de 10 minuten is er wel weer een heel groot nieuwtje, wat je, wat je gewoon wil weten als filmmaker. Ik ben daar onwijs veel natuurlijk mee bezig. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat je een YouTube-kijker bent. Ja, ik, nou ik ben zeker ook absoluut een YouTube kijker. Daar, daar surf ik ook gewoon op rond om te kijken of er, of er wat nieuws is. Ik zie bijvoorbeeld. Het zijn ook fragmenten van, van, van uh, televisieprogramma's. Bijvoorbeeld uit Ellen was er laatst een heel leuk stukje over een klein yoghi wat grenade van Bruno Mars aan het zingen was. Ja, dat vind ik geweldig als je dat ziet. Maar het programma Ellen zou ik zelf nooit kijken. Maar als er dan zo'n fragmentje op uh, YouTube wordt gezet... en het, ja, je, het komt op Facebook of je ziet het ergens langskomen in de balk uh, op YouTube... en dan druk je en zie je zo'n leuk jochie en denk je, nou, wat is dat dan? Dan kijk je het wel. Dus het is, het is ja, een hele goede manier om eigenlijk ook PR en reclame te maken... voor televisieprogramma's. <tied> En uh, muziek online? Nou, wij hebben voor, voor de serie zelf. hebben we natuurlijk een titelsong uh, laten zingen. door Ferry Doolens, uh, Die ons nummer uh, uh, gedaan heeft voor de serie. En uh, wij denken dat als, als je dat zo op deze wijze. kan koppelen aan een serie. dat dat ook weer. Uh, ja, iets is wat uniek is, dat je dat op die wijze uh, aanbiedt. Dus dit moet een hit worden? Dit moet absoluut een hit worden. En waarom vind jij het een goed nummer? Ik vind het een goed nummer, omdat het uh, exact vertelt wat, waar de serie over gaat. En ik denk dat die combinatie, dat het heel veel uh, uh, mensen zal aanspreken, de thema's. De, die thema's die komen allemaal terug in het nummer. Zelf een beetje wijzer dan je was. Want het zal lukken en zal misgaan. En het gaat elke keer weer anders dan verwacht. Kan je grenzen? We'll yeah. Het ja, is in ieder geval een vrolijk nummer. Ferry dudens met niemand anders. De titelsong van de nieuwe online dramaserie De Blauwe Bank. Als er dan de regisseur Tim Satoni ligt, dan wordt dat een grote hit. Alle besproken links staan op de site. Word fan van de Gids.fm op Facebook. Surf naar de gids.fm en klik op de link. De Telegraaf meldt een enorme zwendel met valse oldtimers. Een oud-model auto, precies nagemaakt om invoerrechten te omzeilen. Onze automan Wim Oudeweerling zit hier elke vrijdag... en weet heel veel over oldtimers. Wim, goedemorgen. goedemorgen. Dat lijkt me nogal een omslachtige manier om de boel te blazen. Uh, ja, in eerste instantie lijkt dat wel zo... maar het is uh, op dit moment het geval dat uh, bepaalde... Klassieke auto's, waarvan er maar heel weinig gemaakt zijn... van die beroemde eigenaren hebben gehad... Uh, die is de waarde zo hoog geworden van verzamelaars. Dat loopt tot vele tonnen, tot zelfs uh, in de, de vele miljoenen. Hoe is een auto? Uh, een, een Ferrari California Spider uit 1961. Daar zijn er maar... Uh, een dozijn van gemaakt, bij wijze van spreken. Die doen op veilingen 10, 12 miljoen euro voor liefhebbers. Maar er zijn veel meer liefhebbers in de wereld. Met name uit Rusland en, en China. Die willen zo'n ding hebben. En dan loont het de moeite voor bepaalde bedrijven om. Een, een kleine serie van twaalf van die auto's... of vijf van die auto's na te bouwen... die lang niet die twaalf miljoen kosten Maar bestuk. hoe bouwen ze die dan na? Op een chassis van Ferrari? Of? Die worden exact, compleet... alle onderdelen worden nieuw gemaakt. En uh, uh, Ferrari, die uh, distanceert zich ervan... die geeft ook certificaten van echtheid uit... voor bepaalde auto's. Maar ja, er, er is een circuit van producenten... van specialisten die die bouwen. Met name in Argentinië. Daar worden uh, Bugatti's uit 1930 worden gebouwd. En uh, dat zijn de auto's die in dat circuit verdwijnen eerst als replica's, waarvan de eigenaren dat weten... maar vervolgens gaan die bij verkoop steeds meer een eigen leven leiden. Hoe dat bedoel op... je, het, waarvan de eigenaren dat weten? Die hebben hun eigen auto afgeleverd die, die bij de, bestel... de Er zijn mensen die willen zo'n auto hebben. De ja. Origineel kunnen ze niet meer vinden, omdat het te duur is... of omdat er eigenlijk niet meer zo exemplaren zijn... Ja. Dan kopen ze zijn auto, want ze willen er wel graag meer. Het rijdt hetzelfde als een oude auto, want het is exact de kopieën van het origineel. Maar ja, dan verkopen ze zijn auto en dan willen ze toch wel dat geld ervoor hebben. En dan zeggen ze ja, het is een echte Bugatti. En dan is dat vaak niet na te gaan. Nee. En dat is een bepaald circuit wat op het ogenblik uit de hand begint te lopen, omdat de waarde van die auto's ook zo astronomisch hoog is opgelopen. Maar dat zijn eigenlijk nieuwe auto's dan? Het zijn nieuwe auto's en daar, uh, daar zitten natuurlijk een hoop haken en ogen aan. Ten eerste uh, de homologatie als nieuwe auto. Het is geen historische auto, dus je moet de pompen andere manier op kenteken krijgen. En daar moet de Rijksdienst voor het wegverkeer moet daar onderzoek naar doen. Dat doen ze ook steeds meer. Dat heet homologatie? Voor de homologatie, voor een kenteken. Maar nou, dan het de... groot van de homologatie, maar goed, dat is dan de eerste keer. De, dat is de, de, de technische, technische term daarvoor. Uh, en dan is er verder ook de, de, de belasting natuurlijk. Een nieuwe auto moet bpm overbetaald worden. Voor een klassieke historische auto niet. Ja, En als dat over hoge bedragen gaat... dan loop je gauw bij de, uh, bij de belasting veel geld mis. En wat kost zo'n nagemaakte? Bugatti bijvoorbeeld? Exacte bedrijven. Ja, er zijn geen katalogesprijzen voor, maar uh, dat, dat, dat kan 20, 25 procent van de, van de feitelijke is verzamelwaarde zijn. Zeg maar, als die een miljoen de echte is, dan kan je voor 250.000 waarschijnlijk zo'n auto kopen. Uh, daar zit een heel breed uh, spectrum tussen van wat je, wat je allemaal wil. Het is zelfs zo erg dat er in Frankrijk op het ogenblik een specialist is die zo'n nieuwe Bugatti onder handen neemt. En een een jaar buiten laat staan, die je met wat accuzeur bewerkt. Op de, en dan kom je na een jaar later en dan denk je: dat is een auto die heeft 30 jaar in een schuur gestaan, in een vochtige stuur. en die ziet er helemaal echt uit. Zelfs de grootste experts die kunnen daar niet achterkomen wat dan echt is. Daar moet je echt verder onderzoek naar doen. Maar dan verkopen ze hem dus weer voor die dure prijzen. En dan verkopen ze weer voor die. Dus dat is een, een heel grijs circuit waar met name in Duitsland zijn ze er ook al achterheen. Daar hebben, daar hebben de instanties al bepaalde. Mercedes die voor echt werden verkocht, uh, vernietigd. Omdat ze falsificatie bleken te zijn. En nou heeft de Fiat hier een inval gedaan bij bedrijven bedrijf in Westervoort... dat kennelijk in die replica's handelt. Ken je dat bedrijf? Ik ken het bedrijf. Het uh, staat uh, goed bekend voor de kwaliteit van het restauratiewerk. En, en uh, de eigenaar heeft ook regelmatig open over replica's gesproken. En dus wat dat betreft uh, is die, weet ik niet wat er nu fout is. ik denk dat het echt om de feitelijke, zakelijke transactie gaat... dat uh, de Fiat daar achterheen is. Hij zegt ook in de Telegraaf... ja. Als en gebeld hadden, dan had ik gewoon de boekhouding kunnen laten zien. Er was er niks aan de hand ja, geweest. Dat, dat, je bent pas schuldig als het tegen, onschuldig als tegendeel bewezen is, natuurlijk. En dat zal nu moeten blijken. Maar uh, ja, het, het is geen, geen goed teken voor de branche, natuurlijk. Voor die branche van klassieke auto's. Van die top-exemplaren uh, voor verzamelaars. Dat daar uh, zoiets gebeurt, natuurlijk. Nou zo'n Fiat Man staat daar bij zo'n trailer. Met allerlei klassieke auto's erop. Zijn dat replica's? Uh, voor zover jij dat op die foto kan beoordelen. Ik krijg de indruk dat dat niet de auto's zijn waarom het gaat. Er staat een Panaro op uit 1929 die je voor 6.000 euro nog kunt kopen in Frankrijk... en een andere Amerikaanse auto met grote, dikke wielen. Ik geloof niet dat dat de auto's zijn waarom het gaat. Maar waarschijnlijk weten ze dat van de Fiat ook. Dat, ja, die man met de Fiat, die foto hadden ze misschien in het archief. Ik denk niet dat het om die auto's gaat die op de foto staan. Heb jij ook replica's thuis of heb je alleen maar originele? Ik heb geen replica's thuis en ik uh, distancieer me er erg van. Want ik, ik hou van origineel, zoals iedere verzamelaar... van originele dingen, of het nou hele goedkope of hele dure dingen zijn. Je wil iets echts hebben. Maar er zijn mensen, zoals gezegd in China, en Rusland, die maken het niet uit. Die willen gewoon de goede sieren mee maken. En die kopen dan zo'n auto. En die gaan in dat verhaal geloven ook dat het een echt is. Op een gegeven moment kun je niet eens meer uit hun hoofd praten. Maar zijn er ook mensen die zo'n replica kopen... en dan de Rijksdienst voor het wegverkeer om de tuin proberen te leiden... en dan zeggen ja, die auto is al zeker meer dan 25 jaar oud. Dus dan betaal je uh, geen is, wegenbelasting. Dat is tot nu toe is dat, uh, is dat zeker gebeurd. Maar de Rijksdienst is natuurlijk ook niet op de achtergrond. Overvallen. Trouwens, de rijksdiensten in heel Europa... Maar als jij liet... zegt, het is bijna niet na te gaan. Uh, uh, op het moment dat er met accuur wordt gewerkt, bijvoorbeeld. Ja, uh, dan denk ik dat je met meer bewijsstukken moet komen... dan een, een stukje aluminium. Uh, dat je echt moet bewijzen, dit is de historie van de auto. Dit zijn documenten van de fabriek of van uh, andere instanties... die kunnen aantonen dat het een originele auto is. En uh, daar zijn in Nederland inmiddels een aantal afdelingen van de rechtsdiensten uh, die zijn gespecialiseerd in het keuren van die auto's. En die laten zich niet meer zo makkelijk om de tuin leiden. Wim Ouderwerning, graag tot volgende week. De buis vanavond. Om te vermijden dat ik ook maar iets meekrijg... van de nakende opening van het Rijksmuseum... zal ik of de televisie moeten uitlaten... of moeten uitwerken naar buitenlandse of commerciële zenders. En in dat laatste geval ben ik ook niet zeker van mijn zaak... omdat die enorme vloedgolf van museumberichten... ongetwijfeld opgemerkt zal zijn door anderen... Waar ik me redelijk veilig voel is waarschijnlijk bij Question of Sport... op BBC 1 om half negen, dat is een sportquiz. Sportliefhebber durf ik niet naar Voetbal International op RTL 7 te kijken... omdat daar onverhoeds Ruud Gullet kan opduiken... met een uitleg over de nachtwacht. Veronica. Zet vanavond Eddie Murphy in het zonnetje om vijf over half elf... een eerbetoon aan de komiek door onder andere Chris Rock, Stevie Wonder en Jamie Fox. En dat wordt voorafgegaan en gevolgd door werk van Beverly Hills Cop. En daar moet je van houden. Ik kan natuurlijk nog andere pogingen doen om het Rijksmuseum te ontlopen... maar ik denk toch dat ik maar ga kiezen voor optie 1, de buis uit. Goed weekend.